Met het NOS-journaal. De overheid heeft de uitgaven aan veiligheid in 15 jaar verdubbeld. zonder dat het resultaat heeft opgeleverd. Dat Datzelfde het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zo werd in het basisonderwijs extra geld gestoken in personeel en het verkleinen van klassen. maar daar is niets van terug te zien in de schoolprestaties. De op non-actief gestelde directeur Nurtan al gaat per 1 maart gewoon weer aan de slag bij het COA. Dat zei ze in het tv-programma Pauw en Witteman. Ze sprak de klachten over haar beleid en haar functioneren tegen. Medewerkers spraken eerder van een verziekt werkklimaat. Albaerijk ontkende ook een buitensporig hoog salaris te verdienen. Het gerechtshof bepaalde gisteren dat het COA een fout heeft gemaakt... door Albaerijk op non-actief te stellen. Burgemeester Jacobs van de gemeente Helmond legt dit jaar zijn neer. Als reden gaf hij in zijn nieuwjaarstoespraak aan dat het een zwaar jaar is geweest... De Helmondse burgemeester moest een tijdje onderduiken vanwege doodsbedreigingen, mogelijk afkomstig uit het illegale drugstikkie. Ook kreeg hij kritiek over een extreemrechtse demonstratie in zijn stad. De republikein Mitt Romney heeft zoals verwacht ook de voorverkiezing in New Hampshire gewonnen. Dat werd duidelijk, nu bijna 90% van de stemmen is geteld.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 Maar Egon ontdekte op internet dat de man nog steeds een actief wielrenner is. Zo beklom hij twee keer de Alp d'Huez. De rechter vindt dat de man al die tijd toch had kunnen werken. Het weer bewolkt en droog. Het wordt ongeveer 9 graden. Morgen veel bewolking met kans op een beetje regen. Het blijft vrij zacht met opnieuw 9 graden. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files vanaf 5 kilometer lengte staan op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... tussen Breukelen en Knoopend Amstel 12 kilometer... Dat komt door een ongeluk op de A9 bij Oude Kerk aan de Amstel. Richting Amstelveen zijn twee rijstroken dicht bij Oude Kerk aan de Amstel. Verkeer richting Schiphol kan beter omrijden via de Ring van Amsterdam. Het is daar nu wel wat drukker. Op de A10 Oost tussen Schellingwoude en Knoopend Amstel staat 7 kilometer. A20 naar Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk 5 door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En de A28 zwolle richting Utrecht voor de afrit Maarn 5 kilometer. Tot zover de verkeers.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 You're always there by my side, night and day. Through it all, baby, come what may. Swept away on a wave of emotion. We're caught in the eye of the storm And whenever you smile I can hardly believe that you're mine Believe that you're mine This love is unbreakable It's unmistakable And each time I look in your eyes FM yes.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 Ja, je haar, maar ik kan het beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen Je kan wel merken hoe je kijkt, van je denkt, je ogen steeds blijven Je kunt voelen hoe ik je niet dat dacht van jou Waar voel je nu nog leef, maar ik kan veel beter zwijgen Zelf als ik vertelde, dat je vel dat kopje van, maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen, Scooter! Ik kan zingen van geluk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk. Wil je daar aan kijken tot ik alles van je leert? Met alle mensen werden gelijke mensen die ik toch vergeet wil je allemaal laten rennen tot je ook iets in me ziet. Ja je al van leren kennen, maar misschien wil jij dat niet. I'm wait Denk aan haar, want zij is heel mijn wereld, zeg maar wat je.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 ik lijk me zien op koel doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus had je zien wat ik bedoel? Ik neem je mee, ik. Hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, hey, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, ik. Hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, hey, hey, hey, hey, hey. Ik denk aan haar en zij denk aan mij.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 Je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, eh eh eh Ik neem je mee, eh eh eh eh Ik neem je mee, eh hey, hey, eh hey, hey. Ik neem je mee, eh eh eh Ze denkt dat ik niet bezig ben. denk dat ik geen gevoelens heb. Voor...